verkeersinformatie. Er zijn nog maar drie virussen op deze vrijdagochtend. Lekker rustig dus. Waar je iets langzamer over gaat doen is de A4 Den Haag Amsterdam voor het Limes Aquaduct. 6 minuten vertraging. A12 Arnhem Oberhausen voor Duitsland. 25 minuten. En A37 knooppunt Holsloot Meppen ook voor Duitsland. Daar heb je 18 minuten vertraging. Lidl Mini! Mini!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 Media Markt. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roca. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 52 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurocheckpot.nl.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 Join the club. Here we go again. Frank van der Lende. Dit is Veronica. via radioveronica.nl slash rondje van de zaak. Met Katrina en de Waves Walking on Sunshine. Goedemorgen allemaal. Het is tien minuten over negen. Vrijdagochtend. En je luistert naar het rondje van de zaak, dus. Met vandaag Naomi van der Haar. Naomi, goedemorgen. Goedemorgen, Frank. Hi, jij bent van de Nederlandse Alliantie van Mediators en Vertrouwenspersonen. Dat is uh, een hele mond vol. En dat uh, lijkt me ook wel een uh, ja, waardevolle baan, maar ook wel een verantwoordelijke baan. Als je maar de hele tijd moet mediaten en. en, en ja, het allemaal geheimen hoort ook van mensen. En, en ook, denk ik, wel best wel kwetsbare dingen. Ja, zeker. Uh... Wat is het leukste oh, aan je werk? Ja, je viel even weg. Maar wat is het leukste ja. aan je werk? Het leukste is eigenlijk um, dat je ondersteuning biedt in de communicatie tussen mensen. Ja. En zeker bij vertrouwenspersoon ook zorgt dat iemand weer wat vanuit de eigen kracht ja. zijn dingen doet. Ja, dat is het allermooiste. Daar zit het dan vooral. wel, Dat jij eigenlijk een ja. handvatten geeft om het zelf weer uh, een beetje op te bouwen. Ja, en bij Bemiddeling Mediation ondersteun je echt... in de communicatie tussen mensen, tussen partijen. Heb jij een klein trucje voor? Wat je altijd uithaalt? Als mensen weer dichter bij elkaar moeten komen? Nou, sowieso goed luisteren. Is echt voorwaardelijk. Maar ook de gezamenlijke belangen... Oh ja, val je weer even weg. Ja. De ja. telefoonlijn is niet super. Je viel weer even weg naar Omer. Nee. Ik ga snel naar de muziek. Uh, want je wilde onder andere super. Journey horen. Don't Stop Believing staat op je lijstje. Ja, dat is eigenlijk ja. alleen maar goede platen. Fast Love van George Michael komt er ook nog aan. God Only Knows van de Beach Boys. Wat een klassiekers. Ja, heel goed. Bedankt. Ja, heerlijk. Dank je wel. Ga er lekker naar luisteren. Komend uur uurs voor jullie. Dank je. Look Wat een goede nummersmanheid, niet te geloven man. Radio Veronica. Ja, ik ben er heel blij mee. De beste muziek aller tijden. Dit is Fast Love van George Michael. Aangevraagd door de Nederlandse Alliantie van Mediators en Vertrouwenspersonen. die zijn verantwoordelijk voor het rondje van de zaak op Radio Veronica. En ze hebben een lijstje. Oh, Lord! Prachtig. Blijft zo'n klassieke dit. Beach Boys, God Only Knows.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 1 uur TJ. En bepaal zelf wat er gedraaid wordt. I have heard you on the radio. Veronica's rondje van de zaak.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 A12 Arnhem Oberhausen voor Duitsland 20 minuten. En A37 knooppunt Holsloot Meppen ook voor Duitsland 15 minuten. Frank van der Lende. Ja, hallo. Dit is het rondje van de zaak. Dit is Veronica. Het rondje van de zaak. Met nu Sam Sparrow. Deze is leuk om weer eens te horen. Dank daarvoor. Black and Gold. We'll You know Veronica, rondje, rondje van de zaak. Tussen 9 en 10. Goeie platen hoor. Dank, dank, dank, dank, dank, dank. Wat hebben we allemaal gehad? Ja, die Goddard knows dat was mooi. Diana Rossheim coming out. Sam Sparrow Black and Gold. Dat zijn een beetje de laatste platen die voorbij kwamen. En dus deze Kiss. En dat allemaal door Naomi. En zij is dan weer van de Nederlandse Alliantie van Mediators en Vertrouwenspersonen. Wil je ook een keer een lijstje insturen? Kan het natuurlijk via radioveronica.nl/slash rondje van de zaak. En het mag echt van alles zijn. En Je mag van links. Daar rechts. Hollie. Oh, nee, snollebolletjes dus ook niet per se. Maar wel qua muziekstijlen. Dus gebruik uh, dus eventjes de website radioveronica.nl/slash rondje van de zaak. En stuur ze in zoals deze. Hier ben ik ontzettend blij mee: Ashford and Simpson en Solid. And for love's sake, each mistake. Oh, you forget. And soon both of us learn to try. Not run away. It was no time to play. We built. How we manage, we had to stick to Turner en let's stay together. Nou, laat dat een afspraak zijn. Uh, Weekje invallen zit erop voor mij, Geert. Denk erom is de komende maandag weer. Ik ben uiteraard morgenavond weer, zaterdagavond tussen 6 en 8 met de Life club. En uh, dank voor het luisteren voor nu. Zometeen veel plezier met Marisa Goud vooruit, komt eraan. Sander Hoge Dordenaar met de lunchshow. Het is weer een bomvolle vrijdag. Blijf luisteren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 Topervaring bij Amsterdam de Staaloutlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Kelvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets. De Keukenkampioen-divisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de keukenkampioen Live op ESPN.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 Klanten van Odido moeten oppassen voor oplichting. Dat waarschuwt de Consumentenbond. Criminelen hebben een website gemaakt... waarmee je een schadeclaim zou kunnen indienen... na het datalek van vorige week. Maar die site is nep en daar moet je vooral niet je gegevens invullen. Ze vragen je om eerst een paar tientjes te betalen. De brandweer in Friesland stopt met blusschuim... omdat het schadelijk is voor de natuur, zo meldt de regionale omroep. Er zit PFAS in. Bijna de helft van de Friese brandweer...